Drie uur, NPO Radio 1, met Jan Mom. Goedemiddag, nabestaanden worden steeds vaker geconfronteerd... met een digitale erfenis die ze voor problemen stelt. Want wat doe je met de profielen van overledenen op Facebook of LinkedIn? Hoe kom je bij wachtwoorden van internetaccounts, mails of foto's en video's? Ik vraag het zo aan Sander van der Meer, forensisch onderzoeker... bij de politie en oprichter van digitale nazorg. En aan Lucienne van der Geld, zij is directeur van het netwerk Notarissen. Na nou, het nws Journaal. Mark Visser. In India is het een chaos door massale protesten van mensen van de laagste kasten. Die betogen tegen een omstreden wet die wordt afgeschaft. Daardoor gaan mensen die de zogenoemde Dalits discrimineren of misbruiken voortaan vrijuit. In grote steden zijn winkelstraten, stations en overheidsgebouwen geblokkeerd. Op sommige plaatsen loopt het uit de hand. Bussen worden aangevallen en er zijn gevechten... en politiebureaus worden in brand gestoken. Er zouden zeker vier doden zijn gevallen. In Syrië zijn de rebellen van het leger van de islam... volgens Syrische staatsmedia begonnen aan de aftocht uit Douma. Het is de laatste stad in Oost-Ghouta... die nog in handen was van de rebellen. Als de laatste en grootste rebellengroep... inderdaad de stad aan het verlaten is... dan is Oost-Ghouta zeven jaar na het begin van de burgeroorlog... weer helemaal in handen van de Syrische president Assad. Door het Syrische leger omsingelde Douma bij Damascus lag de afgelopen maand zwaar onder vuur. In de stad zijn tientallen, zo niet honderden gewonden die medische hulp nodig hebben. Hulporganisaties mochten de afgelopen tijd de stad niet in. Alle digitale klokken zouden weer gelijk moeten lopen met de werkelijke tijd. Volgens netbeheerder Tennet is de vijf minuten vertraging van afgelopen maand zo goed als ingelopen. Maar wie de klok vorige maand gelijk heeft gezet, loopt nu weer voor op de tijd. In grote delen van Europa liepen de digitale klokken vorige maand achter... vanwege een ruzie op de Balkan. Alle landen moeten samen zorgen dat de wisselstroom rond de 50 hertz blijft. Dat betekent dat de stroomrichting 50 keer per seconde wisselt. Daar baseren digitale klokken de tijd op, zegt Tennet. Als er dus iets te weinig elektriciteit wordt geleverd... dan gaat die uh, een balans scheef lopen. En dat betekent ook dat alle klokken die op het elektriciteitsnet zijn aangesloten... iets langzamer gaan lopen, waardoor ze uiteindelijk achter komen te staan. En dat gebeurde dus ook door die ruzie. Die ruzie tussen Kosovo en Servië. En daardoor werd er te weinig stroom geleverd. De frequentie van de wisselstroom in Europa zakte onder de 50 hertz. En dan ontstond er een achterstand bij de digitale klokken. De paasvuren van gisteravond leiden tot problemen met de luchtkwaliteit... in delen van Overijssel en de Achterhoek. Mensen met longaandoeningen of hart- en vaatziekten kunnen er last van hebben... zegt het RIVM. Het dodental van de ongeregeldheden aan de grens tussen Israël en Gaza... is opgelopen van 15 naar 18. Een gewonde Palestijnse man overleed in Gaza in een ziekenhuis. En Verder meldt Israël dat twee doden op Israëlisch grondgebied... als Palestijn zijn geïdentificeerd. In Wildlands in Emmen is vannacht een olifantenkalfje geboren. Volgens de dierentuin maken moeder en kind het goed. Olifantje van 100 kilo is een mannetje en heet Mauk. De Catalaanse separatistenleider Poes de Mond... zegt dat Spanje zich steeds autoritairder opstelt. Hij sprak in de gevangenis in Duitsland... met een politicus van Partij Die Linke, die het gesprek opnam. Poes de Mond werd ruim een week geleden opgepakt... bij de duits deense grens. De rechter moet beslissen of hij wordt uitgeleverd aan Spanje. Dat land wil Poes de Mond berechten vanwege rebellie... opruiming en misbruik van gemeenschapsgeld. Op een boerderij in Heilo heeft minister Schouten van Landbouw... het startzijn gegeven voor het weidegangssektoren... Voor veel koeien de eerste dag dat ze de wei weer in mogen na een winter in de stal. Mooi moment, zegt minister Schouten. Ja, het is mooi dat je kunt zien dat de dieren weer blij zijn, dat ze naar buiten kunnen. Het is ook een beetje het begin van uh, nou, een nieuw seizoen weer. Um, ja, en het is wel een prachtig gezicht ook. Uh, de dieren zijn doorgaans altijd heel blij, dus daar ben ik ook weer heel blij mee. En dat ondanks de regen of motregen. In het zuiden is het wel al tijdelijk droog en het is zo'n 9 tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt, late buien, mogelijk met onweer. En dan 15 tot 18 graden. Waar staan de tweede in Gerzen van de ANWB. Ja, het is vrij druk door terugkerend vakantieverkeer... maar extreem druk is het niet. Op de A12 Arnhem richting Den Haag... tussen Driebergen en Knopend Lunetten, 10 minuten verdraging. De N271 Nijmegen richting Venlo... tussen de aansluiting met de A67 en de A73 een kwartier. N280 Duitse grens richting Roermond, 10 minuten verdraging. En op de N302 de dijk Enkhuizen richting Lelystad... nog 10 minuten verdraging.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 In Nederland zijn politiek en geloof van elkaar gescheiden. Maar desondanks zijn er veel politici die zichzelf gelovig noemen. Straks praat ik met twee van hen. Hoe verenigen zij kerk en staat met elkaar? En waar lopen ze tegenaan? Joël Voordewind van de ChristenUnie en Hans-Martin Don, SP-senator. Na half vier. En in de wereld van morgen een app die zorgt dat autistische kinderen... samen muziek kunnen maken. Maar nu eerst het digitale leven na de dood. Jan Mon. Eén vandaag. Als je zo'n telefoon hebt met een swipecode of een vingercode... dan kom je gewoon niet in. Het is uh, eigenlijk, uh, zoals we het nu zien, een beetje onze laatste strohalm. hier... Hij wordt naast het spoor gelegd door hemzelf. Ja, dan, dan, dan denk je, daar staat iets op. Of er is iets mee gedaan waar wij wat mee kunnen. En dat hoop, dat hoop je dan. Ja, en dan uh, ga je het traject in van... Uh, ik open te krijgen. Hier moet je een swipecode code ingeven. En dan kan die Android opstarten. En And that's it. Verder kom je niet. We worden de vader van Leon van Noorloos. Leon sprong onder de trein, liet zijn ouders achter met veel vragen... en een telefoon. Maar helaas bleek het moeilijker dan gedacht om daarin te komen. Door de digitalisering wordt ook onze digitale erfenis steeds groter. Maar hoe regel je die? Wat doe je daarmee? Daar ga ik het over hebben. Met Sander van der Meer, forensisch onderzoeker bij de politie... en oprichter van digitale nazorg. En met Lucienne van der Geld, zij is directeur van het netwerk Notarissen. Beiden welkom hier in de studio. Uh, Lucienne van der Geld, wat valt er eigenlijk allemaal onder een digitale erfenis? Ja, dat is eigenlijk heel uitgebreid. Uh, enerzijds je sociale media profielen, uh, Maar je moet ook denken aan cryptomunten. Uh, online tegoeden bij, bij webwinkels. Uh, je, uh, misschien ook wel online gokschulden. Uh, games waar je punten hebt verdiend. Het is eigenlijk een heel breed scala, die online erfenis. Veel breder dan de meeste mensen ja, realiseren. Zeker, zeker, ja, zeker. Ja. Ja. Sander van meer digitale nazorg. Waar staat dat voor? Nou, wat wij doen is, wij proberen dierbare data... voor nabestaanden toegankelijk te maken... Want in het geval van het voorbeeld wat je net aangaf... Uh, die ouders die komen dus niet meer bij die gegevens die in die mobiele telefoon staan. Omdat ze niet beschikken over een code. Ja, en, en hoe is dat bij u begonnen? Hoe bent u erop gekomen om dit te gaan doen? Nou, ik heb inderdaad een forensische achtergrond bij de politie. En wij houden ons normaal gesproken bezig met de opsporing van strafbare feiten. Maar dan moet er wel een uh, strafrechtszaak aan de grondslag liggen. Maar de politie nou liet... gaat alleen maar kijken als er sprake is van een strafbaar feit? Ja, dan hebben ze opsporingsmogelijkheden. Maar als dat nou niet zo is bij een gewoon uh, overlijden of een, een medische oorzaak... ook dan kunnen we misschien nabestaande vragen hebben van hoe komen we bij die gegevens? Wat zijn er voor gegevens? He, wat speelt er misschien online? Want u merkt ook bij de politie dat dat steeds vaker het geval was, dat mensen met die vragen zaten? Uiteindelijk zijn we benaderd door een paar ouders die zeiden van kun je niet, omdat jij bij de politie werkt, voor ons iets toegankelijk maken... Maar de politie mag dat niet als er geen strafbaar feit aan ten grondslag ligt. Ja. Dat is de reden voor de oprichting van digitale nazorg. De ouders van de, de overleden Leon van Noorloos... die wij even aan het begin hoorden... probeerden ook van alles om in die telefoon van hun zoon te komen. En zo ook het volgende. De medewerking en wat ze willen doen. Ja, de bereidheid is gewoon heel groot. Ja. Alleen, het lukt gewoon niet. Zijn hand was nog heel. En een, uh, een agent die zei tegen ons... van, we kunnen proberen om met zijn vingerafdruk die telefoon open te krijgen. Maar dat is niet gelukt, omdat ja, miscommunicatie tussen ons en de politie... Ja, het kan uh, tot hele rare situaties ja. leiden. U hoorde hoe de ouders hier probeerden hè, achter die gegevens van de telefoon uh, te komen. Lucienne van der Geld, notaris. ja, Mag dit eigenlijk? Ja, vanuit een uh, perspectief van het erfrecht uh, mag dit. Hè, want alles wat je achterlaat, uh, dat komt toe aan, uh, aan je erfgenamen. Dus ik heb zelf een laptop, mobiele telefoon, iPad. Ja, dat vererft naar mijn nabestaanden. En uh, als zij toegang hebben, kunnen ze natuurlijk alles lezen... wat er, uh, wat er op die apparaten staat opgeslagen. Ja, want hoe zit het dan met de privacy van de overledene Ja, de privacy van de overledene telt. Maar denk ook eens aan de privacy van degene... met wie de overledene contact had. He, want de privacy van de overledene kan misschien wel door de nabestaanden zelf uh, beschermd worden. Maar hoe zit het uh, met uh, appberichten bijvoorbeeld... die ik heb uitgewisseld met iemand, die hele gesprekken... Hè, er komt eigenlijk best wel heel erg veel uh, bloot te liggen. Uh, meer dan dat vroeger misschien het geval was... toen je alles in huis bij elkaar moest sprokkelen van een overledene... om een beetje een beeld te krijgen van, het, uh, van iemands persoonlijke leven. Ja, wat hoe zit het dan met die privacy? Ja, die privacy, uh, als je kijkt naar privacywetten... Uh, en dat zullen ook veel online aanbieders zeggen bijvoorbeeld... van, uh, van Email die zeggen van na overlijden uh, hebben nabestaanden geen uh, beschikking over de e-mails... vanwege de privacy uh, van degene met wie er gecorrespondeerd is. Dus, dus, dus in, met dat argument mag je eigenlijk niet in die gegevens? Ja, ik vind dat moeilijk, want ik heb een telefoon geërfd... en uh, als ik erin kan, ja, dan, dan heb ik ook al die data... Ja. staan in mijn uh, beschikking. En Dan zie je uh, dus ook de antwoorden. Dan zie je ook uh, ja, de informatie over andere mensen. Ja, klopt. En uh, dit zijn gewoon allemaal verschillende ja, rechtsgebieden... stukjes regels die niet helemaal goed op elkaar aansluiten misschien. Daar moeten we nog wetten voor bedenken. Daar moeten we nog allerlei zaken voor bedenken... want dit is eigenlijk niet geregeld... Hoe, hoe, van meer, hoe, hoe gaat digitale nazorg daar dan mee om? Kijk, uh, Lucienne geeft het op zich al goed aan. Op het moment dat je als nabestaande rechtmatig beschikt over een mobiele telefoon... uit een erfenis of een laptop, dan kun je daar uh, mee doen wat je wilt. Hè. Je kunt het op de marktplaats zetten, je mag het verkopen, je kunt het ook zelf gebruiken. Maar je mag gewoon ook aan mij als digitale nazorg geven en vragen of wij bij die gegevens kunnen komen. Omdat ze dat ook zelf zouden kunnen proberen. Nou, en wij hebben dan wel wat mogelijkheden om zo'n telefoon of een... Laptop inzichtelijk te maken, ondanks dat er. Niet altijd, ondanks dat er een code op zit. Ze zijn toch niet zo veilig als we denken? Hm. Nou ja, alles wat veilig is of is te beveiligen, is volgens mij ook wel te kraken ja. en genoeg uh, mogelijkheden. En daarvoor u, is dat gehoord. legaal dan wat u doet? Dan is het legaal als de ouders in dit geval mij toestemming, toestemming geven. geven? Uh, ja, want anders maak je jezelf schuldig aan een strafbaar feit. Mm -hmm. Namelijk computervredebreuk. Ja, maar ja, u zit ook met dat, hè, wat we net horen. Dat er op bepaalde gebieden nog niet eens uh, goede regels zijn. eigenlijk hoe om te gaan met die informatie. Met die ja, privacy, met name. Er zijn wel regels. Net zoals die privacy. Dat is lastig. We hebben geen privacy-wetgeving. We hebben wel de wetsbescherming persoonsgegevens in Nederland. Maar die wet die is alleen van toepassing op mensen bij leven. Met andere woorden, ja, ben je de, overleden, heb je dus geen privacy Nee, meer. Dat klopt. Maar de informatie over andere mensen die nog wel leven, dat is een ander dat geval klopt, dan. Ja. Maar dat is niet anders dan dat, ze inderdaad, we gaven net ook al het voorbeeld van een dagboek. Hm. Als vroeger iemand overleed en je vond een dagboek, wie gaat daar dan in kijken? Natuurlijk ja. de nabestaanden, maar ook mensen die nieuwsgierig zijn naar aanwijzingen, gedichtjes, foto's. Ook dan vind je informatie over anderen. Ook dan ja? kun je informatie ja. vinden over anderen. Ja. ja, daarom gaat het misschien ook verder dan alleen wat je in een wet Kunt vatten. Ja. Het is misschien ook gewoon een, een moreel iets. Mm -hmm. hè? Van, van Wat vind je eigenlijk zelf dat toelaatbaar is... of wat ja. je kunt doen op dat ja. vlak, toch? Ik wist dus heel vaak mijn uh, WhatsApp-chats, uh, gesprekken. Uh, uit, uh, Maar dat zal niet iedereen doen. Misschien wel. Uh, U doet opslag, dat om die reden? Om zo die, echt, die reden, hoor. want waar moet iedereen daar kennis van nemen? Uh, als die telefoon uh, gestolen wordt, vind ik dat al vervelend. Maar ook natuurlijk als ik overlijd... Uh, wil ik dat mijn nabestaanden uh, toegang hebben... tot de informatie die ik met hen wil delen. En niet die ik met een ander heb en voor hen helemaal niet relevant is. Nee, want Sander van der Meer, hoe, hoe willen mensen dat u daarmee omgaat... met die informatie, meestal? Nou, ik stel het alleen ter beschikking. Je moet je voorstellen, ik ga natuurlijk niet alle foto's en berichtjes bekijken. Daar heb ik ook helemaal geen tijd voor. Maar we geven wel de mensen aan van wat er mogelijk is. Willen ze alleen de foto's hebben of alleen de filmpjes? Soms willen ze alleen wat e-mailberichten hebben om zaken te kunnen afsluiten... Maar het kan ook zo zijn dat ze aanwijzingen willen hebben... voor uh, bijvoorbeeld bij zelfdodingszaken. Dat is geen strafbaar feit. U doet eigenlijk zelf met die informatie niks. U stelt het ter beschikking aan de nabestaanden. Ja, Lucianne ja. ja. uh, Lucienne van der Geld, uh, hebben mensen vaak iets geregeld... omtrent die digitale erfenis, of juist niet? Nee, juist niet. Hè. Ik denk dat er heel veel bewustzijn nodig is dat men een online erfenis heeft. En waar die uit bestaat, daar denkt men vaak niet over na. Als men bij ons een testament komt maken, vragen wij ook, wat moet er voor je online erfenis worden geregeld? En heel veel mensen die zeggen dan, ja, ik heb eigenlijk inderdaad wel eh, op de socials allerlei profielen. Um, ja, Wat moet daarmee gebeuren? Daar hebben ze vaak helemaal geen idee van. En voor de nabestaanden is het vaak de vraag, ja, wat had diegene die overleden is nou gewild, hè? had die online en, uh, verder willen leven of juist niet. En dan nog het probleem natuurlijk voor de nabestaanden om in zo'n profiel te komen. Een ander probleem is natuurlijk als ik zaken heb die een geldelijke waarde vertegenwoordigen. ik noem maar eens even cryptomunten. Um, die, um, die kan een ander misschien helemaal niet vinden. als je dat niet bekend maakt uh, aan je nabestaanden. Als je niet duidelijk maakt: dit is mijn online erfenis. dan lekt er zo'n stukje van de erfenis natuurlijk weg. Kijk Sander van der Meer. Ja, wij krijgen geregeld mensen die aangeven van uh, mijn man, vrouw, zoon, dochter die had waarschijnlijk iets met bitcoins. Maar waar kunnen we dat terugvinden? Ja. Of ze vinden een USB-stick ja. waarvan ze denken van daar staan misschien foto's op. Maar dat blijkt dus zo'n crypto wallet ja. te zijn. Ja. Uh, en in principe heb je als rechtmatige nabestaande wel recht op eventueel dat soort goederen. Maar hoe kom je erbij? Ja. ja. Nou ja, het kan ook om schulden gaan hè. Dus ja, channel. online gokschulden ja. denk ik dan Vanhoek. aan. Ja. Dat is ja. minder prettig. Dat is veel minder prettig. Of een Paypal-account dat in de rood staat, dat ja. kan natuurlijk ook. Ja, en Is het te regelen eigenlijk? Uh, de, omdat, uh, u zegt al, wettelijk is nog ja. niet alles dichtgetimmet. Zeg maar, maar kun je dit goed regelen, je digitale ja. erfenis? De beste manier op dit moment uh, vinden wij ze om het via het testament te regelen. En dan gaat het om een aantal zaken. Om te vertellen, wat wil ik nou met mijn sociale media accounts? En wijs daar dan iemand voor aan die dat voor jou regelt. Wij noemen dat een sociale media executeur. Uh, maar het gaat ook om, om de rest van je digitale nalatenschap. Maak bekend wat dat is en wat ermee uh, moet gebeuren. En heel belangrijk, het voorbeeld kwam al eventjes. Zorg ook dat mensen toegang hebben tot je mobiele apparaten. He, dus uh, uh, ik heb zelf een, een vingerafdruk inderdaad waarmee ik in mijn telefoon kan. Maar ik heb de code ook in mijn testament opgenomen. Uh, want uh, ik vind niet prettig als na mijn overlijden mijn wijsvinger nog nodig is. En nee. dat is ook lang niet mogelijk natuurlijk. Maar ja, dan horen wij weer dat je om de week ongeveer je code ah, moet veranderen. Ja, dat is, uh, dat is onhandig inderdaad voor dit soort zaken. En heb je een digitale kluis, dan is uh, dan is dat vaak ook nog uh, prooi voor uh, hackers. Dus het is best moeilijk op dit moment om, dat om het te regelen. Te regelen maar ik, uh, ik zou de basis, het testament nemen, waar je alles over je erfenis regelt. Dan is er in ieder geval een vertrekpunt. En het ligt veilig bij een notaris in de kluis. Dus niemand ziet ook uh, in de tussentijd je gebruikersnaam of je wachtwoorden. Ja, en dan hoor ik dat je, als je al je Facebookpagina uh, weg wil halen, of de Facebookpagina ja. van een overledene, dat ja. het nog verdomde lastig is. Ja, en en daarom zou het fijn zijn als zij met jouw eigen codes kunnen inloggen. Dat mag dan wel niet helemaal van de privacyvoorwaarden van Facebook. Maar het is, maar de het de is de wel nodig. <laughs> het, ja, ja. het, het probleem is natuurlijk dat een account, is, een account is niet overdraagbaar is. Ja. En hetzelfde geldt eigenlijk voor het inloggen met de gegevens van een overledene. Dat kan zomaar een strafbaar feit zijn als jij niet de gemachtigde persoon daarvoor bent. Ja. Dus doe de... dat niet zelf, maar vraag advies eigenlijk. Zeker weten. En het afsluiten van een Facebook-account is niet zo moeilijk... als je die gebruiksnamen in de wachtwoorden weet. Hmm. En in memoriamstatus is ook mogelijk voor Facebook. Maar wees voorzichtig, hè? Ja. want uh, we krijgen 600 meldingen per dag van identiteitsfraude. En je wilt echt wel al dat soort zaken opgezegd hebben. Identiteitsfraude van, van, van mensen die al overleden zijn, ja. waar ze gegevens van gebruiken. Die zitten daar ook bij. Want die profielen blijven bestaan. Ja. Foto's blijven bestaan. Mensen delen hun adresgegevens ja. op internet. Ja, en daar kunnen nare dingen mee gebeuren. Daarom is het ook belangrijk dat je het voor zover mogelijk... in ieder geval iets probeert te regelen. Ik dank beiden Lucienne van der Geld van het netwerk Notaris... en Sander van der Meer, forensische onderzoeken... bij de politie Oprichten van Digitale Nazorg. We hebben het hier trouwens ook over, over dit onderwerp vanavond... bij 1Vandaag op NPO1, kwart over zes. The Man, heten ze. En het nummer Feel It Still. Nieuws via de NOS. Israël zegt niet langer van plan te zijn... Afrikaanse migranten uit te zetten naar landen in Afrika. Volgens de Israëlische regering is er een akkoord met de VN. Correspondent Alene, Gelderblom, Alene, wat houdt die deal in? Ja, een groot, van, uh, groot deel van de Afrikaanse migranten die nu in Israël wonen... zal worden uitgezet naar westerse landen. Dat staat er in die deal. Het gaat om 16.000 mensen, vooral asielzoekers uit Eritrea en Sudan... Het andere deel zou in ieder geval een aantal jaar in Israël kunnen blijven. En in eerste instantie wilde Israël de asielzoekers uitzetten naar of hun eigen land of een ander Afrikaans land. Dat zou gaan om Rwanda of Oeganda. En als ze daar niet mee akkoord gingen, zouden ze gevangen worden gezet. Ja, en is duidelijk naar, naar welke westerse landen ze gestuurd worden dan? Nee, dat weten we nog niet. Canada wordt genoemd in de Israëlische media als een van de landen... die een deel van deze asielzoekers op gaat nemen. Maar meer details hebben we nog niet. En waarom wil Israël dit? Waarom wil Israël die mensen doorsturen? Ja, volgens de Israëlische overheid zijn de meeste asielzoekers uit Sudan en Eritrea... economische migranten en geen vluchtelingen. De afgelopen jaren hebben ook slechts 11 migranten uit deze landen... een verblijfsvergunning gekregen hier. En hoe zijn de reacties in Israël zelf op uh, dit nieuws? Nou, Ik denk dat een, toch een aanzienlijk deel van de Israëliërs blij zal zijn met het nieuws. Het plan om migranten verplicht uit te zetten naar Afrikaanse landen... of vast te zetten in de gevangenis zorgt voor veel discussie hier. De tegenstanders zeggen hoe kunnen wij dat nou doen... als land dat vooral door vluchtelingen is opgebouwd. En ik denk dat ook veel asielzoekers op opgelucht zullen zijn... Uh, alhoewel we de details van het deal natuurlijk af moeten wachten. Correspondent Arlene Gelderblom, dankjewel. De wereld van morgen: hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. Misschien dat u dat niet meteen dacht... maar u hoort hier een innovatie op muziekgebied. Het is namelijk een compositie gemaakt door autistische kinderen... met behulp van een speciale app. En Mathieu Pater van de stichting Papacano heeft hem bedacht... en is hier in de studie. Welkom. Dank je wel. Mathieu, uh, ja, die stichting die biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren met autisme. Stichting van dirigent Jaap van Zweden hè, en zijn ja, vrouw, Aaltje. Jij werkt daar als muziektherapeut... Is er een speciale connectie van, van autistische kinderen met muziek? Ja, we zien dat muziek heel erg aanspreekt. We zien dat muziek heel erg aanspreekt. En uh, ja, muziek is eigenlijk een soort van contact ook. En ja, met muziek kan je heel mooi contact maken zonder taal te gebruiken zonder die moeilijke woorden. Dus het spreekt heel erg aan en er zitten heel veel systemen in muziek... wat kinderen met autisme vaak ook echt heel interessant vinden. Ja, want je geeft muziektherapie. Hoe werkt dat precies? Wat doe je? Ja, muziektherapie uh, gebruikt eigenlijk allemaal instrumenten. We zetten allemaal muzikale werkvormen in om met kinderen in contact te komen. Eigenlijk dagen we ze heel erg uit door ze een beetje te triggeren... Uh, te wisselen in tempo, te wisselen in volume... Uh, interessante instrumenten mee te brengen. En is dat had dat groepsgewijs of individueel? Bij papugena werken we veel al individueel. Bij ja. kinderen thuis. Ja. En nu hebben jullie iets nieuws ontwikkeld. Een speciale app. Die wordt over een kleine twee weken gepresenteerd in het concertgebouw. Ja. Maar liefst, wat is dat voor app? Ja, wat we toch veel terug horen van ouders... is dat uh, veel kinderen toch wat eenzaam blijven. En we dachten, als we nu kinderen met muziek in contact kunnen brengen... met elkaar in contact kunnen brengen... en gebruik maken van techniek, van tablets... wat iedereen heel interessant vindt. Dus nu hebben we een app gemaakt... waarin kinderen ja, eigenlijk een muzikale compositie maken. Maar dat doe je niet alleen. Ik maak bijvoorbeeld een stukje, dat stuur ik naar jou toe... en dan vraag ik, wil jij er een... een, een drumpartij bij maken. En zo brengen we ze muzikaal ja, met elkaar in contact. Ja, En moet je dan een digitale wizard voor zijn om dat te kunnen? Nee, helemaal niet. We hebben juist geprobeerd om de app zo eenvoudig mogelijk te maken. Want uh, een stukje muziek bij iets maken klinkt heel eenvoudig. Maar dat is voor veel kinderen met autisme al best lastig. Dat jij iets gaat maken bij wat ik gemaakt heb. Dat toelaten en uh, dat allemaal maar accepteren. Dat is vaak al een hele stap. Ja, we proberen het een beetje uh, inzichtelijk of inluisterlijk uh, te maken, hoe je het maar zeggen wil. Uh, bijvoorbeeld, dit ene kind Maakt dit. En een ander kind maakt dit. Een derde kind maakt dit. Begrijp ik dus dat die app dat bij elkaar kan brengen en dan wordt het dit. Zo werkt het met je? Ja, precies. Ja. Ja. Je kunt het elkaar uitdagen om uh, muziekstukjes te gaan maken. En dan hoef je nog niet met elkaar te praten en zo. Je kunt gewoon lekker muziek maken en daarbij breid je wel je wereld een beetje uit alvast. vast. Ja, nou, nou is dat natuurlijk leuk. Kinderen leren met die techniek omgaan, leren misschien uh, componeren, zeg maar. Maar waarom is dit nu speciaal geschikt voor autistische kinderen? Ja, het is speciaal geschikt, omdat we, we zien dat muziek heel erg aanspreekt. In de therapie merken we dat, ja, dat, dat we daar een, een trigger hebben. Uh, en, en we dachten, als we dat nu in die app brengen... Uh, en daarmee ze eigenlijk leren contact maken hun netwerk iets te vergroten... dus, dus eigenlijk is, is die hele app het middel om ja, kinderen met elkaar uh, samen te laten werken... en daarmee de wereld wat groter te maken. Ja, want je kan ook denken, uh, zo'n app zorgt ervoor dat je juist... Je huis niet uit uh, hoeft. en niet echt in contact hoeft te komen met anderen. Ja, precies. Maar daar hebben we allemaal dingetjes voor in de app gebouwd. zodat we ze, ze kunnen blijven triggeren. om juist wel met die andere uitdaging aan te gaan. Zoals? En, en daarbij, ja, uh, we hebben bijvoorbeeld de vraag van de week. Uh, die we vanuit Papageno erin uh, zetten. En dan uh, kunnen, we, kunnen we iets vragen: van, heb je dit al gedaan? Of heb je dat al gedaan? Uh, maar we hebben hem ook. Uh, in eerste instantie bieden we de app aan. tijdens de muziektherapie. Waar we de kinderen in eerste instantie aan de hand nemen. in het werken met de app. en uh, ja, ze ook stimuleren om eerst met een muziektherapeut een muziekstukje te componeren. En als dat goed gaat, steeds, ja, het netwerk steeds groter te maken. Steeds meer kinderen toe te voegen aan uh, de app. Want het is wel een, een gesloten systeem in eerste instantie... waar kinderen in zitten die bij Papageno muziektherapie krijgen. Die elkaar ook wel kennen? Of? De meeste niet, maar we hopen wel dat we ze leren kennen. En het project wordt... Uh, uh, uh, ondersteund door het mooiste contactfonds van KPN. En uh, met hen hebben we ook afgesproken dat we ook een aantal bijeenkomsten gaan organiseren. Kleiner dan het Concertgebouw. Maar we hebben, wij we wel de kinderen uit gaan uitgenodigd om elkaar ook echt te leren kennen. En dan ook met elkaar ja, muziek te maken en met muziek bezig te zijn. Nou, en hebben jullie de, de app al met kinderen uitgetest? Ja, met een aantal kinderen hebben we ermee gewerkt. Uh, ik ben, vind het wel spannend ook hoe dat gaat zijn en straks een heleboel kinderen hem gaan gebruiken. Maar we zien nu al wel dat het heel erg aanspreekt. Vooral de, de, het gemak waarmee je een liedje kunt componeren. Um, maar hoe dat gaat zijn als andere kinderen ook uh, ja, in het werk van iemand anders gaat werken, dat, dat uh, wordt spannend. En als het, het aantal leuk. kinderen toeneemt, zeg maar. Ja, precies. Of ja. Het in, ja, ik neem maar dat je zelf ook kunt kiezen met hoeveel kinderen je het doet, of niet? Klopt. ja, dat, dat, uh, uh, dat, dat regelen vanuit Papageno in eerste instantie, zodat kinderen ook weer niet ja, verdrinken in uh, de hoeveelheid aan kinderen, wat vaak wel het uh, het, wat vaak wel gebeurt uh, met apps... waar ja, de hele wereld toegang tot heeft. We willen dit eerst klein beginnen... en steeds een beetje uitbreiden. En steeds ja, de wereld iets groter maken. Iets meer sociale contacten laten ontstaan. En dan gaan jullie op uh, 15 april... dit presenteren in het Concertgebouw. Ja. Wat gaat daar precies gebeuren? Nou, daar komen zo'n 50 kinderen met autisme naartoe. En die gaan daar... Uh, ja, live met elkaar een muziekstuk componeren. Wat heel spannend gaat worden. Dat lijkt me zeker voor, voor, ja. voor kinderen... Hè, die, die dan het uh, lastigste... Te vinden om contact te maken bijvoorbeeld? Moet dat een hele uitdaging worden? Ja, ja maar ik heb er alle vertrouwen in dat het een groot succes gaat worden. Want? We hebben goede mensen die er komen. We hebben een leuke app en een mooie omgeving. Dus dat kan bijna niet misgaan. Is dat ook het idee achter die app? Dus dat je he, bij wijze van spreken vanuit huis begint... contact maakt een muziekstuk componeert... met als resultaat misschien dat je uiteindelijk toch ook fysiek... met die andere muzikanten contact maakt? Dat is wel de droom die erachter zit. Ja. Ik wens jullie daar heel veel succes mee. Ja, met je Pater muziektherapeut, werkzaam dus bij Stichting Papacano. Rechts met de Bijbel. De naam die PvdA-leider Asje gaf aan het huidige kabinet... waarin twee christelijke partijen zitten. Maar wat betekent die Bijbel eigenlijk in de hedendaagse politiek? Waar lopen gelovige politici tegenaan? Dat gaan we zo horen van twee van hen, na het NWS-journaal. NPO Radio 1. Mark Visser. In India protesteren Dalits mensen uit de laagste kasten... tegen het besluit van het Hoge Rechtshof... om een wet af te schaffen die hen bescherming biedt. De wet regelt dat mensen die beschuldigd worden... van het discrimineren van een lagere kaste altijd worden opgepakt. Dalits blokkeren winkelstraten, stations en overheidsgebouwen in de steden. Digitale klokken lopen weer op tijd. De vertraging van afgelopen maand op digitale elektrische klokken en wekkers is weer ingelopen. Klokken liepen in grote delen van Europa achter. Doordat Servië en Kosovo ruzieden over de hoeveelheid te leveren stroom. En de paasvuren van gisteravond leiden tot problemen met de luchtkwaliteit in delen van Overijssel en de Achterhoek. Mensen met longaandoeningen of hart- en vaatziekten kunnen daar last van hebben. En het RIVM geeft het advies om waar mogelijk uit de rook te blijven. Verkeersinformatie van de AWB, Edwin Geraertse. Er staan 10 files. De files met de meeste vertraging op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoeverlaken een kwartier. A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Hoeverlaken en Eembrugge een kwartier. A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Afrit, Valkerswaarten knopend Batendorp 10 minuten. En in het noorden van het land op de A7 Heerenveen richting Groningen. Voor knopend, plein 10 minuten vertraging. Politiek vandaag. Met Jan Mon. Ja, tweede paasdag. Het is niet alleen een moment voor traditie, zoals we eerder hoorden... maar ook een mooi moment voor een gesprek over religie en politiek. Want ondanks de scheiding tussen kerk en staat... zijn de twee toch met elkaar verbonden. Al is het maar omdat in ons huidig kabinet twee partijen met een C zitten, het CDA en de ChristenUnie. In hoeverre speelt het geloof een rol ja. bij politieke besluitvorming? En kom je wel eens in gewetensnood als je compromissen moet sluiten? Over die, deze en andere vragen ga ik het hebben met twee gelovige politici. Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie... en Hans-Martin Don, hij is Eerste Kamerlid voor de Socialistische Partij. Allebei welkom Dankjewel. vanmiddag. Uh, eerst maar even het religieuze uh, paspoort. Joël, uh, welke geloven zitten hier aan tafel om te beginnen met jou? Ik heb een uh, evangelische achtergrond als je dat wat zegt. Nou ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Ja. Dat, dat, nou, leg het maar uit. Wat, wat houdt het in? Uh, nou, in de partijen hebben we een hele brede schakering van kleine, kleine geïnformeerde kerken tot de gifmeerde bonskerken uh, uh, aan toe. PKN uh, ook. En Evangelische Pinkster zit er ook in. En ik kom uit die laatste categorie. En dat betekent dat zijn wat meer de vrije, uh, er zitten ook Baptisten in. Dus er zijn meer de vrije, vrolijke, uh, maar wel orthodoxe, bijbelgetrouwe kerken. Orthodox in de zin van uh, het, het woord van God staat in de Bijbel van kaf tot kaf, zeg maar. Ja, zeker. Dat wel. Ja. Hans-Martin Don, wat is de christelijke achtergrond? Uh, bescheiden, Nederlands hervormd. Bescheiden? Waar, waarom dat woord bescheiden erbij? Ik ben Nederlands hervormd, maar eigenlijk ben ik uh, nooit zo kerkelijk opgevoed uh, geweest. Geen kerkganger? Geen kerkganger geweest. En... Uh, ik ben ergens via mijn werk ben ik wat meer in aanraking gekomen met de kerk. Dus ook niet bijvoorbeeld nu bij een paasdienst geweest? Nee, ik ben niet bij een paasdienst geweest. Well? Jazeker, dat is een van de hoogtepunten van het jaar. Ik ben eerst donderdagavond bij de Passion geweest in Amsterdam, mijn eigen stad. Dat was heel bijzonder. Ik ben daar opgegroeid in de jaren 70. In de Bijlmer. In de Bijlmer. Ja, bijzonder om dat mee te maken. Ook om de verhalen van mensen te horen die met het kruis meeliepen. En natuurlijk zondag, zondagochtend de paasdienst. Waar wij, wij drie dopelingen hadden van verschillende nationaliteiten. En dat is natuurlijk heel mooi om ook het dopen mee te maken. De wederopstanding, de, de, ja, het toekeren naar, naar God toe. Het is, meneer Don, bij de Socialistische Partij... denk ik in eerste instantie niet aan christelijk. Is dat gek? Nee, terechte gedachte Dan ja. Daar gaat het over solidariteit. Onderling verbinden en uh, de ongelijkheid een beetje in de gaten proberen te halen. Ja, het is maar, een seculiere partij toch? Ja, een seculiere partij. Ik, uh, ik vind wel wat meer uh, christenen vind ik terug bij de socialistische partij. Maar dat is ook niet zo vreemd, denk ik. Want je nee. hoorde me al een paar woorden gebruiken. Uh, de ongelijkheid in de gaten houden, elkaar verbinden. Dat zijn natuurlijk ook hele christelijke waarden. En, uh, ja, die, die, ja, en die verbinden mij eigenlijk ook wel uh, zowel uh, binnen het Leger des Heils... maar ook uh, binnen, binnen de Socialistische Partij. Ja, want bij het Leger des Heils werkt u. Maar, ja. maar ja, u had ook kunnen kiezen voor een christelijke partij natuurlijk. Ja. Ja, en ook dan kom je dan toch weer... ja, ik, ik, ben, ik ben een beetje aangespoeld bij het leger... en ook een beetje aangespoeld bij, uh, bij de Socialistische Partij... ergens uh, eind vorige eeuw. Het is geen keuze geweest? Ja, je, je, je, je, je luistert, je kijkt... waar waren gemeenteraadsverkiezingen toen... en toen dachten we, ja, dat is toch een partij die mij aanspreekt. Toen die verbinding gemaakt... Meneer Voordewind, u bent een van de bekendste, kun je wel zeggen... ChristenUnie-Kamerleden, ruim elf jaar Kamerlid, dat helpt natuurlijk. En toch bent u ooit begonnen bij de Partij van de Arbeid, hè? Ja, dat klopt. Dat was, um, even kijken... Begin jaren negentig, was net afgestudeerd... geïnspireerd door Jan Pronk toen die tijd... Uh, vanuit de Hervormde Kerk. Uh, ik zei dat ik uit de Evangelische uh, hoek kwam, dat klopt ook... maar ik heb ook een paar jaar in de Hervormde Kerk gewoon gekerkt. Toen was ik een jaar of 15, 16... En vanwege zijn betrokkenheid bij de wereld, dus vooral dat horizontale uh, strijd voor gerechtigheid, ja. sprak mij enorm aan bij uh, Jan Pronk. Uh, ja, toen ben ik bij de Partij van de Armen terechtgekomen. Maar ik heb toen wel een persoonlijke uh, bekering meegemaakt. Uh, waarbij ik ook heb gezien tenminste ervaren heb dat het geloof breder is... dan alleen die horizontale verbinding met de wereld. Dat er ook nog een hele wereld is als het gaat om de verticale verbinding. Euh, namelijk je relatie met God. En dat, dat heeft mijn leven wel een hele dimensie erbij gegeven. Want wat gebeurde er dan? Ik kwam tot euh, persoonlijk geloof. En dat betekent dat ik... Um, uh, nou, de Bijbel ging voor mij spreken. Veel meer dan voorheen. Ik had natuurlijk wel categorisatie gehad vroeger. Maar, um, maar was dat naar aanleiding van iets concreets of? Ja, ik raakte in aanraking met uh, Jeugd en Opdracht. Dat is een beweging in Amsterdam. die zich richt op uh, jongeren. En via hen eh, ben ik veel persoonlijker tot geloof gekomen. En heb ik eh, ervaren dat je ook echt een, een, een soort relatie, een levende relatie met, met God kan aangaan. Door eh, je echt te verdiepen in de Bijbel, weer te verdiepen in de Bijbel. Door eh, te bidden eh, en, en als het ware je leven in Gods handen te leggen. In de vorm van uitzoeken van wat God voor je heeft. En, en constant eh, ja, advies vragen, raad vragen, maar ook gewoon een levenswandel met God. En toen kon u ook geen politiek meer. Ja, laten we zeggen, seculiere politiek meer bedrijven? Nou, voor een deel wel. Want ik, ik begrijp uh, de collega wel dat hij bij een socialistische partij zit. Want uh, ja, de, het gedachtegoed van de Christenunie uh, overlapt wel een beetje. Het is een christelijk sociale partij. Um, maar er zaten aspecten bij waarbij ik me op een gegeven moment niet meer thuis voelde bij de Partij van de Arbeid. He. Maar denk had maar... dat met het geloof te maken? Ja, dat had wel met het geloof te maken. Omdat ik naast die gerechtigheid, uh, de mensen die ik al had, ook zag dat het breder en dieper ging. Uh, toen ik me echt helemaal ging verdiepen in uh, de Bijbel. Uh, ik zag ook dat uh, ja, als je op een gegeven moment ziet dat God de mens geschapen heeft. En ik denk dat een collega daar ook nog wel in meegaat. Uh, dan kijk je toch anders aan tegen prostitutie. Uh, je, je ziet de waardigheid van de mens... Uh, met alle talenten die iemand heeft. En als je dan hoort dat er zoveel vrouwen... via mensenhandel en gedwongen in de prostitutie terechtkomt... Um, ja, dan gaat je dat aan je hart. En de Partij van de Arbeid dacht daar toen anders over. Dit is inmiddels veranderd. En maar ook de, de, de rol van Israël bijvoorbeeld... Uh, waar het Oude Testament toch vooral om gaat. De relatie van God met zijn volk Israël. Um, daar ben ik heel anders naar gaan kijken. Um, en, en ja, Dat waren wel dimensies waarbij ik me een beetje... Afvoelde drijven van de Partij van de Arbeid. En toen de ChristenUnie ontstond in 1999. met dat christelijk sociale gedachtegoed. ja, toen dacht ik: van daar kom ik helemaal thuis. U herkent dit heel erg, begrijp ik, Hans Martin Dom. Ja, u zag mij knikken. Ja. Zeker rondom de prostitutie. En dat deed me terug aan mijn gedachten. naar 2001, 2002 in Eindhoven. waar er een stevige discussie ontstond. rondom veiligheid in een bepaalde woonwijk. en waarbij prostitutie een belangrijke rol daarin speelde. Toen heeft de gemeente Eindhoven is daar gestart met een met een tippelzone. En uh, waar ik uh, zeker geen positieve gevoelens bij, uh, bij, uh, bij heb. Maar uiteindelijk wel namens het leger des Heils... een gedeelte van het beheer van die tippelzone onder onze hoede hebben genomen. En met name door ervoor te zorgen dat daar op de tippelzone zelf... een, een opvang aanwezig was waar de, de vrouwen die daar zich daar prostitueerden... ieder geval naar binnen konden gaan. En waar ze ook gewoon vanuit respect... Uh, gewoon praktisch, maar ook ondersteunende hulp kregen. Maar waar ook vertrouwenspersonen werden ingeschakeld... om te kijken, kunnen we nou een vingertje in dat leven van die mevrouw krijgen. Om te kijken of we toch wel andere keuzes kunnen, kunnen, kunnen aandragen. Nou ja, en dan is het op die manier meegaan met het probleem. En er wel een persoonlijke mening over hebben met een probleem. Maar toch kijken of je daar een bepaalde draai aan kunt... Maar is, is het ontstaan van problemen in die prostitutiesector... niet iets anders dan het principe... of je überhaupt voor of tegen prostitutie bent? Nou, ja... ja ik, ik denk dat je als je je echt verdiept, uh, en ik kom uit Amsterdam, uh, ik heb, ben daar ook lijsttrekker geweest. Uh, en als je, we hebben toen wel onderzoeken gedaan uh, samen met de hulporganisaties die daar op de wallen werkten. Uh, dus die bekende waren van de vrouwen achter de ramen. En die hebben toen uh, aan hen persoonlijk gevraagd. Uh, dus, dus niet als een wetenschapper langskomt en die zegt: van zou je, uh, doe je dit heel bewust? Dan zeggen de meeste vrouwen: denk ik uit zelfbescherming, ja, ik doe dat wel bewust. Maar de hulpverleners die ze dagelijks kenden, uh, daarvan waren ze opener. En toen bleek dat 80% zei: als ik morgen wat anders kan gaan doen, ik. waarbij ik mijn eigen waarden en talenten veel meer kwijt kan dan dat ik vernederd word in de prostitutie, dan zou ik dat meteen gaan doen. Maar goed, dat is wat anders dan dat je zegt, ik vind dus dat prostitutie in zich heel uitgebanden moet worden, of ik laat ruimte voor mensen waar het geen probleem is en die het zelf willen. Nou, de vraag is natuurlijk, en dat, dat, dat heeft het de vorige kabinetten hebben dat ooit geprobeerd. Hè, om te zien of je nou, als je het naar de bovenwereld haalt, of het dan beter wordt. Hè, of je de selectie en de bescherming beter kan maken. De hygiëne beter kan maken. Uh, nou, nu met de evaluatie van het WODC, het onderzoeksinstituut, blijkt uh, dat het helemaal niet beter is geworden. Dat de verwevenheid met de onderwereld nog steeds heel groot is. De mensenhandel uh, daar sterk bij betrokken is. Uh, de dwang dat er nog steeds zit. Denk mm -hmm. alleen maar aan. Kijk, wat is vrijwillige prostitutie? Hè, als je in problematische schulden zit, en, je, en je als laatste strohalm uh, grijp je daar In hoeverre naartoe, ben je dan vrijwillig? Je dan vrijwillig in, in, in, ik uh, zie ja. Hans-Martin hier ook heel erg knikken. Dus ik, ik ga er maar even voor het gemak vanuit jullie redelijk op één lijn zitten hier. Uh, en dat mag ook natuurlijk ja. trouwens, daar gaat het niet om. Uh, maar, maar even, want we hoorden al van Joël Voor de Wind... Hè, wat, wat zijn ja, omslag eigenlijk geweest is toen hij bij de PvdA zat... en waarom dat, dat geloof een belangrijke rol speelt voor hem ook in die politiek. Hoe zit dat bij u eigenlijk? In, in hoeverre is dat geloof dan voor u belangrijk in de politiek? weet je, ik heb soms ook wel eens moeite om de woorden te vinden, denk ik, om mijn geloof uh, aan te duiden. Ik, ik, ik heb ook de discussie met collega's zoals gehad. Wat is dat geloof en wat betekent dat dan voor jou? En hoe voelt dat, uh, hoe voelt dat dan? En op een, een of andere manier heb ik daar mijn eigen, eigen betekenis aan gegeven. Ik heb ergens een kompas van binnen draaien wat onder invloed staat van. En dat kompas, dat geeft mij richting. En of dat een, een, iets van bovenaf is... of wordt beïnvloed wordt door anderen. Maar ik heb een kompas. En dat is een kompas wat niet alleen van mij is. Maar waarom? Dat wou ik zeggen. Het is niet alleen van mij. Ja, het is mijn ja. kompas. Maar het, is, het wordt beïnvloed door iets waarvan ik niet weet wat het. is. Wat hoe, hoe, dat is mijn vraag dan. Hoe laat je, je dan uh, sturen of vullen of voeden... Uh, vanuit je geloof? Want je zegt... Ja, ik, heb, ik denk dat elk mens een moreel kompas heeft meegekregen. Precies. Maar de vraag is natuurlijk... in hoeverre zijn er stemmen in je hoofd... die de goede kant op uh, leiden... En, uh, All <laughs> Ja, Wat mij betreft is dat het gebed. Het ja. zoeken van richting. Ja, en voor mij is dat het contact hebben met anderen. Ja. En, en er daarover praten. Hmm. Ik kwetsbaar opstellen. En af en toe ook de vragen aan jezelf stellen. Doe ik de goede dingen en doe ik de goede dingen, doe ik die goed. Maar dat doe ik ook allemaal. Ja. Ja. En ik ben niet ja. geloven. Nee, En toch voel ik iets af en toe van binnen waarvan ik denk: het is niet van mezelf. En het geeft mij richting en het geeft mij sturing. En daar hmm. handel ik naar. Als u, als u bijvoorbeeld in uw werk uh, verdedigt, is heils. Ja. Wanneer zegt u ja? Hier is het dus dat wat u. U niet kunt definiëren wat van buiten u zelf komt, maar wat u toch stuurt in het werk? Nou, je komt in situaties terecht waarvan ik denk: ja, dat zijn, dat zijn, dat zijn uh, wondertjes. Waar je mensen dus die diep in de problemen zitten, ergens een grens zien trekken voor zichzelf en zeggen: Nou, stap ik over die problemen heen. En dat doen dan, die andere mensen. Doen die andere mensen. Als ik dan vraag: wat gebeurt er dan? Hoe kan dat dan? Ja, ergens moest ik een keus maken, maar waarvoor had je. Die keuze heb je eerder willen maken, toen niet de kracht. Zoals bij de kracht. bijvoorbeeld? Nou, iemand die zegt en die vanuit een verboden organisatie, lid... Die, die lid was van een verboden organisatie, zegt: Ik maak echt een andere keuze. in mijn Een criminele leven. organisatie. Ja, en ik maak een echt andere keuze in mijn leven. En die daar dus in slaagt en zoveel betrokkenheid in zijn omgeving weer organiseert en voor elkaar mm -hmm. krijgt en die stap maakt. Mensen die hun alcohol- en drugsverleden loslaten. En vervolgens zeggen van hé, hey, ik met die kennis en kunde, die kracht die ik daar toen ontwikkeld heb, ga ik voor anderen iets betekenen. Ja, dat vind ik voor mij wondigjes. Waarvan ik, en ik ben, ik ben vanuit zelf verpleegkundig, altijd in de psychiatrie gewerkt. Ik ben nu 58, ik werk sinds mijn 22ste. Waar ik nog elke keer de rillingen van op mijn lijf krijg. En ik denk, hé, hey, er gebeurt dus iets. Mm -hmm. Wat meer is dan wat. Wat u... meer dus is en wat, en wat ik ook niet zal maar gaan zetten is toeval of dat is een eigen keuze van iemand. Nee, daar zit iets meer. Ja, to toch mm. hebben wij hier in Nederland scheiding tussen kerk en staat, hè? Mm. Uh, uh, maar niet tussen geloof en politiek. wel, voor de wind. Nee, en dat vind ik ook wel heel mooi. Kijk, de kerk moet niet. Want wat, de, wat is eigenlijk het verschil? Nou, dan? de kerk moet niet op de stoel van de politiek gaan zitten. Dat betekent niet dat je vanuit de kansel uh, politiek moet gaan bedrijven. En de politiek moet ook niet de kerk gaan aansturen. Daarom is het ook prima dat we nog niet zo lang geleden, trouwens, een jaar of dertig geleden. ook die financiën hebben doorgebroken tussen de officiële staatskerk, de hervormde kerk en de staat. Um, maar uh, ja, de kerk heeft natuurlijk wel een mening. Kan wel een mening ventileren. Kan opkomen voor armen. Kan opkomen voor wat kwetsbaar is. Kan Prima opkomen... zeggen heel veel mensen. Maar geloof ja. hoort niet in de politiek. Nee, dan heb je natuurlijk de ChristenUnie. Maar kijk, er zijn heel veel ideologieën. Uh, of levensovertuigingen. Die zitting hebben in de politiek. Hè. Neem een liberaal. Die heeft een bepaald uh, maatschappijvisie. En dat probeert hij verte te vertegenwoordigen in de politiek. Uh, socialisme is een ideologie. Nou, voor ons is uh, het Stuk is natuurlijk sociale gedachtegoed een hele belangrijke uh, ook maatschappijvisie en wereldvisie. Uh, waarbij we hopen dat zoveel mogelijk mensen zich daarin vinden. Uh, dus wat dat gaat met je geloof, kan je prima een maatschappijvisie hebben die je vertegenwoordigt in de politiek. Is, is, is geloof wat dat betreft uh, ja, eigenlijk hetzelfde, meneer Don, als, als uh, socialisme? Ja, socialisme is ook een soort geloof. Een geloof in een ander. Alleen, uh, uh, Joël zei het er net al even, uh, spreek je meer over de horizontale verbinding. Die je met, je aan, met elkaar aangaat. Mm -hmm. En in je geloof zit je natuurlijk altijd met je lijntje. Naar God, als ik het maar even plastisch mag uit, uh, uitdrukken. Waarvoor je zegt, daar zit ook iets van um, beïnvloeding. Een, een, ja, een verbondenheid mee. Die verder gaat dan, dan, dan alleen de horizontale. Dat, dat maar het heeft, het, ja. elkaar, het heeft wel met elkaar van doen. Het heeft, want, mij, het heeft wel met elkaar, want uit die vertical verbondenheid die je dan met God ervaart, in welke vorm dan ook... haal ik voor een gedeelte toch ook mijn energie vandaan... om in die horizontale verbinding ja. daar met elkaar, ja, met elkaar aan de slag te gaan. Maar kan je ook wel uh, voor dilemma's plaatsen? kan ik me zo mm -hmm. voorstellen. Meneer Wendt, u houdt zich bezig met vluchtelingen, met uh, asielbeleid. Bekend is dat u tijdens de onderhandelingen he, voor dit uh, nieuwe kabinet... Uh, uh, zich sterk heeft gemaakt voor het kinderpardon. Mm -hmm. Is niet gelukt... De, de die inzet was dat wel, uh, had dat ook te maken met uw geloof trouwens? De inzet voor vluchtelingen voor de, ja? in de breedte. Ja, zeker, maar dat geldt ook voor armoedebestrijding. Hè? Dus de, de bezuinigingen die we de afgelopen acht jaar hebben gezien. Ja, die hebben dan wel, u zegt het is niet gelukt. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen wel gelukt. Nee, ja, het allemaal, kinderpardon. Het kinderpardon is niet gelukt. Uh, we blijven ons natuurlijk als ChristenUnie wel inzetten voor die asielkinderen. Uh, er zijn heel veel andere dingen wel gelukt. Ik, ik noem het al, 1,7 miljard komt erbij als het gaat om ontwikkelingssamenwerking. Maar dat zijn allemaal dingen die uh, vanuit je christelijk-sociale gedachtegoed goed. Maar ja, kijk naar, we hebben het uh, nu over. Pasen, denk ik, hè. tweede Paasdag. Kijk hoe Jezus rondliep uh, 2000 jaar geleden op aarde. Hij raakte de onaanraakbare uh, aan, hè. de mensen die meer laatste waren. Uh, hij had oog voor uh, de, de, de Samaritaanse vrouw, waar Joden normaal niet mee spraken. Uh, dus uh, hij ging om met, uh, nou ja, zoals ze toen die tijd noemden, uh, de Tollenaars. En, en, ja, maar die in die de, de, te de Tempel uit ook, toch? En, en, en, nou, dat, dat, dat de, de, de, met de, de Tollenaars vliegers. ging hij uh, juist. Ja, ja, nee, maar ik wou zeggen, er waren ook tegenstanders... Hè, waarvan die zei, jullie moeten weg zijn. En, dat waren de fariseeërs, dat precies, waren de wetsgeleerden. de fariseeërs. Maar, ja. maar als u dan niet bereikt... wat Jezus, hè, die hielp die mensen. Als ja. u dan niet bereikt wat u wil met zo'n kinderpatroon is hmm. dan niet ook het feit dat het zo fundamenteel voor u is... dat het zo <kwijnt> verbonden is met uw geloof... Ja. een reden om te zeggen, ja, maar dit wil ik niet meemaken. Nou, de, het, het was op die avond waarbij we in moesten stemmen... met het regeerakkoord... Uh, voor mij inderdaad een afweging, maar... Um, en ik heb me enorm ingezet voor dat kinderpatron. Voor een deel is dat er ook gekomen. Alleen uiteindelijk moet je op zo'n avond... Uh, en daar heb ik zelfs even de tijd voor genomen... Um, ben de fractievergadering uitgelopen... Um, moet je wel een totaalplaatje maken... van wat, hebben we nu, of wat kunnen we nu wel gaan doen de komende jaren... als we nu ja zeggen en wat niet. En uiteindelijk is daar een, een dikke... Plus, wel uitgekomen als je naar het hele pakket kijkt. Hè, en dat gaat niet alleen over asielbeleid. Het gaat ook over medisch-ethische eh, mm -hmm. onderwerpen. Misschien voltooid leven waar we nog over komen te spreken. Eh, euthanasiebeleid, abortusbeleid, het, het, het, het kweken met, met levend uh, de embryo's. Dus het, het totaalpakket bracht mij toen tot de overweging om het uh, wel te doen. Allemaal en... zaken waar u het helemaal eens bent met uw d 66 ja, klopt. En toch zijn we er met elkaar wel uitgekomen. En dat geldt natuurlijk ook voor het asielbeleid. Er is een heel paragraaf afgelopen vrijdag gepresenteerd door de staatssecretaris. En toch zijn we daar ook wel uitgekomen. En de titel zegt het goed. Een humaan, dus een menselijk, maar ook een effectief asielbeleid. Um, zodat je mensen niet uh, laat zwerven over straat, maar uiteindelijk ook een nieuwe bestemming geeft. Het zij uh, terug naar het land of het zij hier in Nederland. U staat ook achter, achter uh, ja, laten we zeggen, het laatste nieuws. Als we dat uh, D66-minister D66, Kaag, die, heeft die, ontwikkelings, uh, die is van ontwikkelingssamenwerking, maar die heeft die kampen bezocht. Het, detentiekampen detentiekamp ja. in Libië. In Libië ja. Zij vindt dat die dicht moeten vanwege ja. mensonterende omstandigheden. Uh, staat u daarachter, achter het initiatief? Nou, dat is bijzonder. U noemt D66 inderdaad op medisch-ethisch. Haven we lang moeten onderhandelen, maar zijn we er uiteindelijk ook uitgekomen eh, op dit gebied? Hè, asielbeleid, milieu, eh, opkomen voor kwetsbaren. Dat zijn allemaal dingen waarbij we D66 weer aan onze kant vinden. Of wij aan D66 vinden. kant ja. En eh, als het gaat om dat Libië-verhaal, ja, daar heeft ze natuurlijk helemaal gelijk. Dat zijn zeer onmenselijke en er worden zelfs eh, slaven verhandeld eh, in Libië. En als ze dat wil sluiten, heeft ze volledig mijn steun. Eh, tegelijkertijd moeten we natuurlijk wel nadenken over wat dan, hè, als we die kampen sluiten, hmm. wat doen we dan met de migranten? Hoe gaan we daarmee om en hoe zorgen zorgen we ze alsnog, alsnog voor ze. Terug naar het land waar ze vandaan kwamen, zei ze. Ja, of selecteren of er daadwerkelijk vluchtelingen bij zitten. En te kijken of je dat kan herverdelen over Europa, over Amerika of Canada. Een ander punt, u noemde ook de punten waar u het niet eens bent met uw coalitiepartner. De donorwet, het voorstel van Pierre Dijkstra. Meneer Don, ik begrijp, u staat daarachter. Ja, ik ben, we hebben ons in deze, het hele debat hebben echt naast, ons, naast mevrouw Dijkstra neergezet. En wij zijn een groot voorstander. We zijn ook blij met de uitkomst van zowel natuurlijk in de Tweede Kamer als ook in de Eerste Kamer. Maar dat, nou, hoe verhoudt... Ze, want Meneer wind. Ja. u staat daar niet achter. Juist vanwege het geloof ook, toch? Nou, kijk, wij vinden dat het een persoonlijke zaak is. En natuurlijk, als je een orgaan uh, ja, nodig hebt... dan wens je iedereen zo'n uh, orgaan toe. Alleen, wij vinden niet dat uh, de organen van de staat zijn. Dat je automatisch uh, je organen ter beschikking moet gaan stellen. Maar, maar dat je daar wel he, mededogen of, of uh, meeleven met anderen... dat moet wel een persoonlijke keuze zijn. Dus met als dom? je het stimuleert... Ja, dat is de, de, de, de, de organen worden natuurlijk niet van de staat. De, de, de, de wetgever vraagt... Uh, maak nou gewoon een keuze in het registratiesysteem. Een automatisme. Ja. De, ja, ja nou, je kunt gewoon nee zeggen. Ja, moet je ja. actief doen. Uh, maar ook de standpunten, ook fundamentele standpunten schijnen dus al wat uh, te kunnen wisselen. Want in 2005 heeft de ChristenUnie zeer zeker meegestemd met een motie van uh, Achterkant, En ik begrijp pas, u uh, wel, dat niet meer helemaal scherp op zijn vizier heeft. Ja, en uh, waarin maar toen natuurlijk... Waren ze dat, uh, nog voor ja, toen als we toen het ADR-systeem, of beter het, het op de oud-systeem, lag toen als boodschap op in principe tafel. CNS, ja, dat en Ja, lag toen toen voor. En uh, daar heeft Christiane toen in, in, in, in meegestemd. Maar u bent veranderd van mening, meneer Voordeling? Nee, we hebben uh, altijd gezegd: uh, je moet alles stimuleren zodat mensen die keuze maken. Uh, maar uiteindelijk moeten ze die keuze wel zelf maken. Dus je moet dat niet afdwingen of er moet geen automatisme in zitten. Maar u was toen voor dat systeem en ja. nu tegen? Nee, dat, dat zit genuanceerder. Want het, dat systeem. Uh, was, was iets anders dan wat we, wat we nu hebben. Hoewel het eindsysteem uh, ook weer aan het opschuiven is. Hm. Maar goed, dat leidt uh, iets, iets te veel tot details. Nou, maar maar, maar nou, kijk, het ik, gaat iets ik, ik wil het onder iets rechtzetten. Hè. Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen. Het huidige donorsysteem heeft ook een nadeel. Want je laat de verantwoordelijkheid voor de keus voor donorschap... als je zelf geen keus gemaakt hebt bij de liggen. Hm. In het nieuwe systeem wordt beoogd. Maak nou diezelfde keus die je nu ook kunt maken. En als je die niet maakt, dan betekent dat je automatisch donor bent. Met een uitvoeringspraktijk waar de familie zeer zeker nog een rol in, uh, in heeft. Dus het, het ligt, het is niet zwart-wit en het is toch wel wat genuanceerd. Nee, en, en vanuit het geloof kun je dus blijkbaar weer tot hele verschillende standpunten komen. Uh, u, u noemde al even, meneer Voor de Wind, die discussie over het voltooid leven. Hmm. Uh, ja, ook daar, of misschien wel juist daar, speelt natuurlijk die religieuze overtuiging een rol. Zeker, ja. Ja, dan heb je het over uh, uh, voltooid leven. Wanneer is een leven voltooid? Ja. Nou, dat vinden wij een hele lastige discussie. Dat blijkt ook wel uit het uh, uitgebreide rapport van Snabel... Uh, die toen is gemaakt, trouwens een, een partijgenoot van D66. Uh, die kwam er eigenlijk niet goed uit. En die zei, nou, de huidige wetgeving geeft voldoende redenen... om uh, met de bestaande regels uh, door te gaan. Want dit zou een stap verder nog zijn dan uh, euthanasie. Want dat is nu bij Ondraagelijk lijden en uh, fataal lijden. En het zou dus de opening uh, bieden voor mensen die klaar zijn met het leven. Nou, dan heb je het ook over de waardigheid van het leven. We hebben toen als ChristenUnie gezegd... misschien kunnen we elkaar vinden... Uh, uh, in de hele Kamer elkaar vinden als het gaat om waardig ouder worden. Van wat betekent het nu yes. om nog uh, oud te kunnen worden... met misschien vallen en opstaan, maar hebben we daar oog voor? Hebben we daar respect voor? Kunnen we de mensen nog betrekken in een waardevolle samenleving... met wat ze wel kunnen? En toen hebben we een manifest opgesteld, het heet waardig ouder worden. Nou, en daar heeft het kabinet ook uh, tientallen miljoenen voor uitgetrokken... En ik de SP staat ook onder dat manifest. Dus ik, ik denk dat we eerst die slag moeten Mens. maken. En zo zijn we er ook uitgekomen hoor, met D66. Die hebben ook gezegd: Nou, laten we eerst dat manifest gaan uitvoeren. Mm -hmm. Als PIA doorgaat met dat wetvoorstel, nou prima. Nee, prachtig, en u bent het daar ook eens. En waardige ouder worden ja. is ook mooi. Maar wat dan, meneer Don, met mensen die uh, dat niet willen? Ja, ik vind het ook lastig. En dat vind ik echt persoonlijk lastig. En ik ben er ook nog niet uit. In mijn hoofd ben ik trouwens nog niet over uit... als mensen zeggen, ik wil stoppen met het leven. En ik wil dat de wetgever dat voor mij regelt... Dat je in ieder geval zelf die keuze kunt maken. Dat je zelf die keuze kunt maken. Je kunt altijd de keuze maken om te stoppen met leven. En dat ja, is natuurlijk maar het is complex. toch jammer als je van een gebouw moet springen... Ja, om nou, Er zijn ook nog wat andere methodes. Maar goed, ik, ik, ook al dit uitspreken... dan krijg ik toch een heel onheimelijk gevoel over mij, uh, over mij heen. Uh, de wetgever die gaat regelen als mensen willen stoppen met leven. Ik, uh, ik vind het, uh, het niet passen in, uh, in mijn hoofd op dit moment. Nee, je kan het ook omdraaien. Waarom ja. zou de wetgever het onmogelijk maken voor mensen... om te doen wat ze zelf willen? Ja, omdat er toch de staat daarbij ja. betrokken wordt. Hè? Want het is niet dat je dan zelf een keuze maakt om, en vervolgens dat is het dan. Nee, want je vraagt nog Jij steeds. Jij maakt toch altijd zelf de keuze. De, de, de de de staat, staat kiest niet voor jou om een eind aan je leven te maken. Nee, maar je vraagt nog steeds de staat om je erbij te helpen. Om je, dus je niet het te straffen. Is hulp bij zelfdoding. En eh, de vraag is of je die kant überhaupt als samenleving op wil. Want het, het blijkt toch wel vaak dat mensen dit doen. omdat ze hun kwaliteit van leven eh, te mager vinden. Nou, en dat, dat zegt dus heel veel. Hè. Mensen zijn eenzaam, de, de kinderen komen niet meer langs, die wonen te ver weg. Ja. Eh, je sociale contacten zijn eh, tot een minimum eh, beperkt. Nou, eh, wij als christenen vinden. laten we die hulp, die hartekreten, laten we die serieus nemen. Het dat je daarmee toch invult voor anderen. Ja. Maar je vult altijd een beetje in natuurlijk voor een ander. Altijd in onze rol in de Eerste Kamer of in de Tweede Kamer... ben je bezig met de invulling voor een ander. En dat was natuurlijk ook met de donorwet. Ik heb ingevuld voor diegenen die dit echt niet willen. En dat is altijd die afweging die je dan moet maken. En daar heb je argumenten voor. Maar dan neem ik dan ook altijd mijn eigen emotie neem ik daar ook in maar mee. Maar wat is het dan dat u er nog niet uit bent? Omdat ik vind dat, en Joël die zei het al eigenlijk al een klein beetje... als wij alles geoptimaliseerd hebben, alles goed hebben... eenzaamheidsproblemen hebben opgelost... dan zou je wellicht mogelijkheden kunnen geven. Maar dat is niet zo. Je lost de eenzaamheid in de algemene zin niet op. Zeker niet als overheid. Je kunt het alleen maar zorgen dat de eenzaamheid geadresseerd wordt. Geld te beschikking, komt, programma's hebben draaien. Maar dan nog, eenzaamheid is bijvoorbeeld een probleem... wat in de mensen zelf zit. En, en, maar dan kunt u dat dus ook niet oplossen... voor degene die om die reden zegt, voor mij hoeft nee. het niet meer. Nou, ik, denk nee. dat, ik denk dat het leger des Heils, waar het bij werkt... dat die een hele substantiële bijdrage levert... voor mensen die niet verwaarlozen, waar wel naar om wordt gekeken dan zegt net zelf, van het is ultiem niet helemaal op te lossen. Nee, maar niets in het leven is ultiem altijd helemaal op te lossen... door de wetgever. En daar denk ik dat we ons ook een beetje bij neer moeten leggen. En de discussie over het, het, het, het vroegtijdig levensbeëindiging... die gaat ongetwijfeld komen. Uh, eerst Tweede Kamer, dan Eerste Kamer, maatschappelijk. Um, maar ik praat ook veel liever eigenlijk over de toekomst. En de toekomst die ieder die leeft ook heeft. En dat vind ik een, een belangrijker uitgangspunt... Dan uh, uh, te praten over levenszijnde. Terwijl ik ook weet dat er mensen zijn die daar graag over willen praten. En waarvan ze ook vinden dat hun leven beëindigd zou mogen worden. Nou ja, we hebben die meneer gezien op tv. Ja, he, die, en die, zegt, en in, die dan ook, ook zegt: Politiek heeft ze ook een verantwoordelijkheid in. Dat heeft precies, ze ook zin. En, en die daar toch ja. heel wel overwogen uh, zegt: van, Ik wil dat op een goede manier doen. Maar het kan ja. niet. Nee. Dan was er blijkbaar met die meneer iets meer aan de hand... dan alleen dat hij heel bewust die keuze zou maken, heb ik begrepen. Er zat ja. ook een psychiatrische achtergrond bij... En uh, daarvan heeft Snabel weer gezegd... van uh, als dat ondraaglijk lijden is... Hè, dan zijn daar nog wettelijke uh, mogelijkheden voor. Uh, voor. Uh, maar dan nog ja, vinden wij, als ChristenUnie... Uh, ja, laten we uh, uh, alles doen om de mensen juist uit uh, uh, die ellendige situatie te halen... door naast te gaan staan. En daar bent u het eens. Ik dank u beiden dat u vandaag hier op de Tweede Paasdag... hebt willen praten over religie en politiek. En wat die, dat geloof voor u, althans in die politiek, uh, voor rol speelt. Joël wind voor u, Tweede Kamerlid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 Beleg met Sintfest in Duits vastgoed. Met een verwacht jaardividend van 6,6% dat u in maandelijkse termijnen ontvangt als voorschot. Kijk op sintfest.nl slash Duits vastgoed. daar kunt u op bouwen. Loop geen onnodig risico, lees de essentiële beleggersinformatie. Liceo.nl. Als enige examentrainer, bewees effectief. Jarenlang heeft Erik het geprobeerd. Met hip vakja gewoon indruk maken op zijn collega's.